Rusland zegt dat Oekraïne zich niet houdt aan de afspraken... over het ruilen van krijgsgevangenen. Vandaag zouden duizend gevangenen worden uitgewisseld... en zouden gesneuvelde militairen worden teruggegeven. Volgens de Russen liet de Oekraïnse delegatie verstek gaan op de afgesproken tijd. Oekraïne zegt dat er nog geen definitieve datum voor de ruil was vastgesteld. Een man van 18 die in november meedeed aan rellen in Amsterdam-Nieuw-West... is veroordeeld tot 100 uur werkstraf... Een paar dagen na de ongeregeldheden rond voetbalwedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv was het onrustig op plein 4045. De veroordeelde man trapte iemand die al weerloos op de grond lag. Hij moet de slachtoffer ook 4000 euro schadevergoeding betalen.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 In het noorden van Frankrijk zijn vier doden gevallen toen een accu van een elektrische step in brand was gevlogen. Dat gebeurde in een flatgebouw in de stad Reims. De brand was na pas drie uur onder controle. Er raakten ook veel flatbewoners gewond. En het weer nog. Vanavond op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht weer buien. Morgen eerst stevige buien met kans op onweer. Later wat vaker zon en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.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 Saskia, Serge en uh, de Disco-train, en uh, ja, wat een heerlijke muziek. Hier bij ZFM-artiesten, uh, uh, ja, ook zfm daar kunt u natuurlijk uh, uh, uh, verzoekjes aan vragen. ZFM uh, is uh, ja, het radiostation waar je naar nou luistert. En dat allemaal vanaf de tolweg, hierna. Uh. Hè? Huh? Ja, nou. Even kijken hoor, want uh, ja, de techniek laat me af en toe een beetje in de steek. En uh, ja, nou, nou uh, we gaan gewoon verder. Ja, toch? Verzoekplaat aanvragen? Ja. Ga naar zfmartisten.nl. Nou, gaan we gelijk doen. Alleen maar hits. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja hits. Wauw. Entertainment for you. Mario Eddy en Mi Corazon. Lekkere zomerse muziek hier op die 169. Uh, ja, Hé? Huh? Blijf er lekker bij tot 7 uur entertainer view en we gaan zo nog uh, iemand bellen natuurlijk. Ja wie dat is, hoor je dan. Dat was hier dan Mario Eddy en hij uh, had het over mi corazón. En dat, uh, ja, ja het weer, dat laat ons uh, wel een beetje in de steek vandaag. En goed, weet je, uh, het, het valt nog mee, moet ik zeggen, ja. Hé, hey, um, ik heb eventjes uh, in de oude doos uh, gegraven, eigenlijk. En dan uh, ja, ben ik uitgekomen op een uh, Nederlandstalig nummer natuurlijk. Uh, ja, uit de jaren tachtig, uh, toen hij nog een uh, kleine jongen was. Melchior, en hij had het over jij, jij jij. Ja, eigenlijk een beetje uit de... Uh, ja, begin piraten. Nou ja, nee, niet begin piraten. Nee, het was uit de piratentijd gewoon, ja. blijf er lekker bij tot uh, 7 uur entertainment voor jou. Mijn naam is Frit Heij. Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Jij ligt weer naast me. Jij kijkt me aan. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Het is fantastisch.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 Ja, jij, jij, jij, ja, dat is, dat is de titel van deze plaat. En uh, Melchior Rietveld, ja, de producer uit Rotterdam natuurlijk. En uh, ja, het zijn vroegere jaren in de, in de, in de tijd van de, van de piraterij eigenlijk. Dus eventjes gegraven in de oude kist en uh, ja, zo zijn we daar uh, terecht gekomen. En aan de telefoon hebben we Matthijs. Matthijs, een hele goede avond. Yes, goedenavond. Goedenavond, ja. Was jij er toen al in die piratentijd? Nou, ik denk dat dat... Ja, ik denk dat daar wel voor mijn tijd is. Ja, <laughs> ja misschien dat je het nog een klein beetje hebt meegemaakt. Eh, niet bewust, maar... Ja, ik kom uit 1991, dus als ik het heb meegemaakt, is dat niet bewust. Maar ik had het toevallig gisteren met vrienden van mij over. Ja. Dat dat volgens mij nu ook nog steeds, zeker in het oosten van het land, eh, nog van alle dag is. Ja, als je inderdaad richting eh, Groningen, Drenthe, een beetje die kant, dan eh, ja. is dat... Eh eigenlijk nog wel een klein beetje aan de gang daar. Ja, inderdaad. <laughs> maar goed, uh, ja, helaas niet meer uh, zo actief als uh, destijds. En toen uh, ja, toen was het gewoon uh, ja, hot eigenlijk. En zeker voor de, zeker voor de Nederlandstalige artiest. Absoluut. Uh, maar goed, uh, ja, wij, uh, wij hebben er eigenlijk een klein beetje stuk, een stokje overgenomen. Dus uh, ja, we zijn nog niet verloren. Nee, dat is ook alleen mooi, dat moet je ja, ook houden. Ja. Hé hey, Matthijs, jij hebt een nieuwe single aangebracht. Ja, en, zeker. En, en die heet geen jij, jij, jij. Die heet geen jij, jij, jij. Nee, <laughs> ja dat is mooi. <laughs> dat is mooi, ja inderdaad. Uh, even kijken, 2 mei uitgekomen. Dus dat is nu een, uh, ja, een goede ja, maand. Ja, een goede maand, ja. Zeg maar een week ja. of vijf, ja. Uh, dus daar zijn we blij mee. Ja. ja. En uh, hoe ben je op het idee gekomen? Kleine kamertjes? Bewust, uh, of nou, of, nee, of, of, of s'nachts wakker geschrokken eigenlijk. En uh, dat je dacht van, uh, jezus, wat regent het en onweert het. Ja. <laughs> nee, um, kijk, ik nam sinds 2016 mijn platen op bij Frank Verkooyen. Ja. En uh, nu kwam eigenlijk Manfred Jongenelis op mijn pad. En die ken ik al, al, al echt, echt wat jaartjes. Ja. Uh, maar nog nooit eigenlijk bij Manfred een, een nummer opgenomen. En nou zei hij van, joh, ik heb een uh, ik, ik heb een nummer uh, samen met Carlo Rijzijk geschreven van een helemaal Hollands. En wij vinden dat bij jou passen. Ja. Dus zou je er eens aan willen luisteren? Nou ja, en zo geschiedde eigenlijk. Uh, dus we hebben deze single uh, is, is mijn eerste samenwerking uh, met mijn man ja. Ja. ja, nou ja, dat is voor de eerste keer zijn, zeg ik altijd. Ja, ja zeker, maar dat is. Kijk, dat is toch een beetje weer Brabants natuurlijk kennis hartstikke leuk bevallen. Ja, ja. Uh, dus uh, wat mij betreft een hartstikke leuke eerste kennismaking op muzikaal gebied, zeg maar. Ja, ja uh, wat, uh, hoe, hoe lang zing jij zelf al? Ik zing inmiddels al uh, zeker een jaar of zestien. Uh, uh, ja, en dan, dan, dan, dan breng je zeg maar één à twee singeltjes uit per jaar. Dus dan in de ja, loop der jaren heb je al uh, heel wat uh, klaar liggen. Ja. En, en heb je nu ook uh, alweer wat uh, klaarleggen? Uh, dat je zegt van nou, uh, Manfred, schrijf nog maar even door. Nou ja, dat laatste wat je zegt, dat hebben we al wel gezegd. Maar echt concreet iets klaarleggen, dat nog niet. Oké. Okay. Uh, maar het is wel de bedoeling dat we, wat mij betreft, uh, rond oktober, november wat uitbrengen. Uh, kijk, en is dat nou niet realistisch of haalbaar? Daar moeten we ook even naar kijken. Dat wordt het begin volgend jaar. Uh, maar er zit. Uh, er zit wel iets op de planning in elk geval. Ja, want dit is eigenlijk uh, je voorjaarszingen, voor zeg maar. En uh, ja, uh, gaat dat nummer ook uh, uh, iets betekenen voor de donkere dagen die dan gaan komen? Omdat je zegt november? Nou nee, het is niet per se dat ik dan een... een, een, een, een althans, als ik neem maar dat je dan een rustiger nummer bedoelt of zo. Nou ja, in ieder geval uh, een beetje richting uh, de feestdagen. Ja, nou nee, niet per se. Ik, ik, al vind ik, moet ik zeggen, dat, dat lijkt me ook ontzettend gaaf om te doen. Uh, maar ik denk dat het het meest praktisch en realistisch is om dan een nummer uit te brengen, wat ook gewoon op feesten gebracht kan worden. Ja, oké. Okay. Nee, maar goed, het is, je weet het nooit. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ja, kijk, uh, het hoeft niet per se een kerstplaat te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar nee, het, nee, het, het zou wel een bellet kunnen zijn, zeg maar, met uh, een bepaalde uh, titel en tekst erin. Nee, absoluut. En dat is ook iets wat ik nog wel op een lijstje heb staan. Dat wil ik sowieso nog een keer doen. Dat lijkt me gewoon gaaf. Ja. Uh, dan kan je weer iets anders laten horen wat je allemaal kunt. Dus ja. dat uh, lijkt me leuk. Ja, ja, want, uh, ja, ja die, eigenlijk inderdaad net wat je zegt. Je moet uh, eh, toch wel wat, wat breder zijn vandaag de dag. Ja, en, uh, dat klopt. Ja, je moet je eigen toch laten horen. En uh, je weet, uh, als je ergens uh, eventjes niks van je laat horen... Dan is het een kaarsje wat uh, dooft. Inderdaad. Ja, hey, maar kunnen we... Wat wil je zeggen Mathijs? Nee, dat klopt. En dan is, het ook, dan is het ook bijna noodzaak inderdaad dat je daar toch uh, een soort van druk op blijft leggen. Ja, ja want ja, zeg ik, het is vandaag de dag natuurlijk... Uh, ja, euh, eigenlijk uh, worden we overspoeld, laten we het zo zeggen. Ja, dat klopt. Weet je, en uh, ja. Dus je moet je hoofd boven water blijven houden en je eigen laten zien. Ja, zeker. Ja, en dan is het aan de mensen zelf om uh, daar een keuze uit te maken. Ja, en dan zou het het allermooiste zijn... ...als we dan toevallig eens even voor kiezen voor... ...ja, dat is mooi. Ja, ja toch? Hé, <laughs> hey, want zit er even een clip bij, jij? Ja, er zit zeker een clip bij. Uh, kijk, het liedje gaat een beetje over een gezellige avond met vrienden. Een ja. uh, barbecuetje, gezelligheid, drankjes. En uh, dat hebben we gepoogd uh, in de clip ook naar voren te brengen. En uh, mijn eigen mening is dat dat aardig is gelukt. Ja, uh, tenminste wat ik gezien heb wel. <laughs> En na de opname zijn we nog lekker doorgegaan. Ja, ja, ja gelijk heb je. Hey, en, uh, ja, ja, de, je gaat er dus een nieuwe single uitbrengen in november. Uh, wordt het een soort gelijknummer nummer? Of uh, uh, toch wel meer een uh, uh, uptempo? Uh, uh, ja, de andere kant op, zeg maar. Uh, nou ja, kijk, zeker een soort van up-tempo-nummer. Uh, nou vind ik dit nummer ook al wel lekker up-tempo. Maar wat mij betreft, uh, wat ik net zei, uh, zeker een nummer wat op de, op de, op de feesten naar partijen gedraaid uh, kan worden. Ja, ja. ja ook een uh, beetje op carnaval of dergelijke, uh, dat, uh, dat soort feesten. Ja, dat is dan weer... Net iets. Uh, een, een middenpad misschien, uh, dat hij wellicht dat vlak nog mee kan pakken. Maar dat is niet de eerste insteek uh, wat mij betreft. Nee, nee, oké, okay, dat... Uh... Ja, is ook niet mijn uh, keus, maar... <laughs> nee, kijk, het is altijd moeilijk, weet je wel. Kijk, ja. wanneer heb je nou een goed nummer, wanneer heb je een leuk nummer, wanneer... Ja, te, het is tegenwoordig zo gek om te bepalen of, of, hoe iets aan is geslagen of hoe nou iets echt viral gaat, om het dan zo te noemen. Ja, dat heb je gewoon uh, niet helemaal in de hand. Uh, wat dat betreft is het altijd een gokje wagen. Ja, ja nee, niks, niks af doen aan de artiesten die dus wel carnaval nummers maken. Oh, nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik, heb, ik, ja, ik, ik zelf heb uh, niks met carnaval, laat ik het zo zeggen. Oh, nee, kijk, wat dat betreft, uh, ik, ik zeer zeker wel. Ik heb, ik heb van alles met carnaval, daar leef ik ongeveer het hele jaar voor. Ja. Dus, uh, dus, maar wellicht, ik zou er niet uit dat ik ooit eens een keer echt probeer een carnavalspad op te nemen. Dat zou ook wel lachen zijn. Ja, natuurlijk, ja, ik bedoel... Uh, ik heb toevallig vorige week... Pascal gebeld. Ik weet niet of je die kent. Ik heb aan je fiets gelikt en zo. Ja. ja, <laughs> dus ja. ja dat is wel al, al wel heel erg. Uh, <laughs> nou, maar goed. Plat. weet je, Ja, dat, dat vind ik dan wel enigszins humor. Weet je, dat ja. is een beetje buitensporig. Daarom zei ik ook... Uh, joh, uh, hey, je hebt geen tabletten meer nodig. <laughs> <laughs> dus ja. Nee, maar weet je, dat, dat soort nummers... Ja, uh, ja... Hoe gek en hoe mooi het. Ja, dat is ook zo, joh. Maar ik sluit niks uit. Nee, nee, nee. En we gaan in ieder geval volgen. En waar kunnen we dat? Dat is superfijn. Nou, dat kan zeer zeker. Dat kan uh, op de, de bekende platforms natuurlijk. Van Instagram, tot Facebook, tot uh, TikTok. En dat is dan wel, om het makkelijk te maken, allemaal onder dezelfde naam van Matthijs Koning. Ja, en Matthijs met dubbel T, hè? Met dubbel T, ja, De luxe ja. variant. Ja, want ja, dat... Uh... Ja, ik denk, ik denk dat als je dat met enkel thee uh, schrijft, dat, dat je er ook wel komt, denk ik. Maar met, uh, met Google, maar... Ja, dan is... De, in één keer goed schrijven is dat het meest makkelijk Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ja, dan, dan, uh, ja. anders, anders krijg je een heleboel andere Matthijsen. Dat denk ik ook. <laughs> hey Matthijs, en, uh, ik zou zeggen... Uh, ja, dankjewel voor dit gesprek. Ja, nee, jullie bedankt voor de tijd dat ik eventjes uh, via deze manier op, uh, bij jullie aan mocht sluiten. Ja, nee, graag gedaan natuurlijk. En uh, ja, daar zijn we voor om elkaar te helpen. Zeker, super En uh, ja, ik zou zeggen, nog één vraag. Kondig jij hem aan? Ah, super. Lieve luisteraars, jullie gaan luisteren naar de nieuwste single van mij, Matthijs Koning. Ja, dat is mooi. Hey, Matthijs, dankjewel. Jullie ook hè. Hé, hey, graag gedaan en uh, tot de volgende. Hoi, tot... Hoi, hoi. Goed weekend. Ik ben zo van het padje, maar ik ben niet zo'n jongen Met in elke stad een schatje Heb jij mijn hart gewonnen, dan ben ik jouw trouwe hond Maar als mijn maat mij dan bellen Heb ik echt niets meer te vertellen Vragen? Ga naar zfmartiesten.nl. Well, is automatisch? Systematisch. Ah, lightning. Oh, yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods, oh, yeah. I get the money, I'll keep to get the money. With the four speed on the floor, never waiting at the door. You know that iron wagon, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Go, Grease no, no. no lightning, you're burning up the portal of mine. No, Grease lightning, go, Grease lightning. Go, Grease lightning, you're coasting through the cliff drive. cream for grizz lightning. We'll get some purple French tail, that's 30-inch things, oh yeah. A Palomino of Luna dashboard and doom up the twins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shocks, I can get over rocks. You know that I ain't wagging, she's a real pussy wagon. Grease Megamix. En daarvoor hoorde je Matthijs Koning natuurlijk. En Ja, met zijn nieuwe single. Wij gaan door... Ja, dadelijk de drie op Fred Heij natuurlijk. En ja, gaan we nog iemand bellen? Maar eerst deze nieuwe single van Wendy en Marloes Hosting. En ze hebben het over Chica's en Chico's. En tot de ene tot de zo 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En een hele goede avond. En ja... Als je zit te eten, eet smakelijk. En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Chica's en chico's, ja, oftewel, uh, dames en heren, ja, we gaan ze, uh, uh, ja, toch wel eens uh, gewoon eventjes uh, binnenkort uh, eventjes uh, gewoon ergens bellen. Ja, dan gaan we ze even bellen en vragen, uh, ja, wat, uh, ja, hoe dat nou uh, allemaal uh, gekomen is, dat die, uh, die samenwerking natuurlijk. Dus, uh, ja, houd ons in de gaten natuurlijk. En zo natuurlijk is het. Graad dame, en uh, ik heb jou, of uh, heb ik jou niet eens gekust. Ja, zo is het. Ik zou het niet meer weten. Nee, nee, nee. Ik, ik denk het niet, hoor. En tot te de video tot de klokjes van 7 uur. 106 met 9. Had ik jou niet eens gekust? Of was het in mijn droom? Op een lentedag in mij. Samen onder een boom. Liefde, schat, ik weet het niet... Was het nu wel of niet, zeg me dat ik nu niet droom, ik zing voor jou dit lied, die mooie uren, was ik alleen van jou, jouw blauwe ogen, als Ik zal het waar, hoor jij toch bij mij? Liefde die jij mij nu geeft, maakt mij zo blij. Nooit ga ik bij jou vandaan, het leven is zo fijn. Want geluk en liefde, kan niet mooier zijn. Die mooie tieren.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 Die Zeg me dat ik nu niet droom Ik zing voor jou dit lied Zo, dat was je dan, graag dame En heb ik jou niet eens gekust En ik ga eventjes kijken of het lukt Arie, Bede. Hallo Arie Ja, en hey, goedenavond Ja, hey, nou hoor ik je <laughs> Goedenavond Goedenavond, dan nou kan ik met jou ook horen denk ik ja, je, je, je haperde heel erg. Volgens mij was je bij een feestje. Ja, dat klopt. Ik uh, ben aan het optreden. Ja, net eventjes niet. Maar ik, dat klopt en ik pakte hem op op mijn, uh, op mijn uh, horloge. Dus. Oh, oké, okay, vandaar. Aha. Hé, hey, Arie. Uh, ja, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw nieuwe single. Ja. Uh, Leef je dag zonder zorgen. Ja. Ja, hoe, uh, ja, hoe komt dat uh, zo? Ja, nou ja, goed. We hadden hem eigenlijk vorig jaar al, uh, al ingepland. Ja. Alleen toen waren we een klein beetje te laat. En het is uh, toch eigenlijk best wel een beetje. Ja, dat vind ik tenminste. Een lekker zomersplaatje. En. Uh, dus wij hebben hem uh, door. Uh, ja, door. Uh, Doorgetrokken naar uh, deze. Naar dit ja. jaar. Ja. En. Uh, ja, het, ja, ik vind het uh, zelf. Vind ik het. Uh, uh, wel goed geslaagd, moet ik zeggen. Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik vind het een mooi nummer. Het is. Uh, ja. Gezellig. Ja. Gew gewoon, zo, ja, echt een voorjaarszomerplaats, zeg maar. Ja, ja, en toch een beetje met een kleine boodschap erin. Ja, en, uh, ja. Ja, dat vind, ik wel, dat vind ik altijd wel fijn. Ja. Nee, dat, uh, dat sowieso. Ik bedoel, uh, ja, we, we hebben elkaar al eens gesproken hier in, in de studio natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, toen had je een hele andere single. En uh, ja, er zat ook uh, gedachte achter, dus... Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En, ja, wij, uh, houden wel, wij houden wel van nummers met, uh, met ja, toch een beetje een, beetje, ja, een boodschap uh, erin, zeg maar. Ja, ja. ja want dat, dat ging toen ook een beetje over de uh, gedachte aan je vrouw, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. En, en uh, ja, dan, dan denk ik gelijk, leef je, uh, leef je dag zonder zorgen. Dan denk ik van, ja, die titel die past daar eigenlijk ook wel bij. Ja, ja kijk, het is... Uh, uh, hè, de, de mensen die hebben uh, ja, wat dat betreft tegenwoordig veel zorgen over van alles. Ja. En uh, ja, dan heb ik zoiets van: ja, probeer toch hè, je dagen te leven zonder die zorgen. Hè. Uh, geniet van de kleine dingen. Hè. Uh, uh, op een bankje lekker een, een, een drankje drinken. Uh, ja. De zonsondergang of de zonsopkomst. Ja, een beetje, een beetje, een beetje dat, zeg maar. Ja, geniet van een beetje van de geneugde van het leven, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Ja. Hé, hey, Arie, en eh. Uh, uh... Ja, heb je, ben je stiekem al met, met wat anders bezig? Ja, heel stiekem wel. <laughs> ja, ja, nee, zeker. Ik ben. Uh, uh, ja, natuurlijk, Manfred die, uh, die, uh, die gaat weer wat, uh, wat leuk schrijven. Ik ga er van nog, de rest nog niet veel, te veel over vertellen. Nee. Die hoop ik, uh, ik kan nog niks beloven, maar die hoop ik in, uh, in oktober uh, te kunnen lanceren. Nou ja, ergens. Dus dat ligt, ja. dat ligt een beetje aan de drukte van de agenda natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat, ja, dat wordt weer net even, even anders, zeg maar. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Ja, dus, dus eigenlijk uh, nog meer feest. Uh, <laughs> ja, nou, nou, nou, lok ik je een klein beetje uit de tent. <laughs> uh, nou, ik denk dat ik, ik, ik zou meer denken en dan uh, wel de positiviteit, maar ik zou het meer denken een beetje uh, hazen, zeg maar. Oké, okay. okay, dat is verrassend, ja, ja leuk. Ja, dus, hey, uh, en waar, waar kunnen mensen jouw, uh, jouw agenda volgen, Arie? Nou ja, sowieso uh, Facebook natuurlijk. Uh, kunnen, ze kunnen nog steeds vrienden met me worden. Ik, uh, ik zit nog niet vol, dus uh, anders natuurlijk altijd nog volgend. Ja, en, dan, en kijk, ik wou net ja. zeggen, en, en anders maken we er gewoon nog een tweede site bij. Ja, daarom. Dus dat is geen probleem. Uh, nou ja, natuurlijk uh, YouTube, uh, Spotify, uh, Instagram, uh, TikTok niet te vergeten. Dus ja, eigenlijk wel op heel veel socials. Ja, maar je hebt nog geen eigen uh, website, hè? Ik heb geen eigen website. Nee, nee. nee, nee Oké, okay, dus, dus uh, ja, alles moeten ze eigenlijk volgen dan uh, uh, qua videoclips en dergelijke op, uh, op YouTube. En uh, ja, op de Facebook dan. En Facebook, ja, en Facebook is ook gelijk een uh, uh, platform waar, uh, waar je boekingen kunt, uh, kunt doen. Hè, want ja. Mijn nummer staat erbij en mijn uh, e-mailadres staat erbij. Dus uh, ja, dan kunnen de mensen altijd contact met me opnemen. Ja toch, ik bedoel, uh, nou ja, het nummer staat erbij. Uh, Gewoon je 06-nummer natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Mogen we hem noemen? Jazeker mag dat. Ja, oké, okay, doen we dat toch. 06 -25 04 -28 46 okay. Ja. En dan krijg je Adi Roubos aan de telefoon. Ja, klopt, helemaal. Voor feest en partijen, dat komt helemaal goed, Adi. Jazeker, ja. ja. We zijn, uh, we zijn al een keer op een peetje. Dus, uh... Ja, nou ja, he, he, he, ik bedoel, je moet er toch een uh, klein beetje feest van maken. Ik bedoel, he, het is al uh, ellendig genoeg om ons heen. Dus. Ja, ja, ja. En uh, ja, dan zeg ik toch van uh, echt niet zoveel mogelijk. En ook van de kleine dingen. Want dat wordt nog wel eens een keer vergeten. Ja, ja, inderdaad. We zijn eigenlijk alleen maar bezig. Uh, tenminste, regelmatig bezig met alleen maar het werk. En uh, de dagelijkse sleur van het leven. Ja, ja. Ja, toch? En, uh, ja, ja. ja. En uh, ja, goed, als je dan s'avonds uitkomt en, uh, en je hebt een leuk, uh, leuk tuintje en je kunt daar lekker uh, en nog even op een bankje in de zon zitten... ...ja, uh, wat wil je dan nog meer? Dat is toch heerlijk? Ja, dat is heerlijk inderdaad. Ja. Of, of een balkonnetje natuurlijk, hè. dat kan ook hè? Ja, of op een balkonnetje, ja. ja, ja. Even op het, of even een terrasje pakken als je geen tuin hebt, kan ja. natuurlijk ook. Ja, ja. ja dat, ik bedoel, dan, uh, en, dan, ik, ik, ik ga altijd dan altijd naar het dus ja, daar hebben ze een mooi groot terras. Oh ja, ja dat was hartstikke lekker. <laughs> ja toch? Ja, absoluut. Hé hey, ja? Uh, ja, ik wens ik, ik, ik je alle goeds en, uh, een heel goed weekend. Uh, als jij hem aan wil kondigen, gaan wij hem lekker draaien. Ja, lieve luisteraars, uh, ik ben Arie uh, Mijn nieuwe single, uh, Leef je dag zonder zorgen. Hé, hey, dankjewel Ardy. Ja, graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer, hè. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Jo, hoi. Hey. Leef je dag zonder zorgen, weet je wat morgen is het voorbij. Als de zon aan je lacht, op een zomerse dag, komt alles goed. Leef je dag zonder zorgen, goeie hey, goeiemorgen. Als zachtjes kluiten, ga met me mee, want dan gaan we naar buiten. Dit is zo'n dag, om niet te zeuren. Laat het maar komen, dan gaat het gebeuren. Want om gelukkig te zijn, is niet zoveel nodig. En bakken met geld op de bank, dat is overbodig. Weet je wat morgen is het voorbij Als de zon naar je lacht Op een zomerse dag Komt alles goed Leef je dag zonder zorgen goede hey, goeiemorgen Kom er maar bij Dit zijn de mooiste momenten Voor jou en voor mij Straks is het avond en dan nemen we samen een drankje En dan sluit ik Mijn ogen, ogen even Ik hou het vast, ik geniet van het leven Ik vlucht de dag met een lach En maak me geen zorgen Want weet je wel Zo, dat was een nieuwe dan van Arie Raubos en Leef je dag zonder zorgen. En waar gaan wij naartoe? De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen veel plezier.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 I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's love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 For who knows when we'll meet again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 Baby, you got women on your mind I'm gonna drive and ride and see now Where I can find can be sweet as a honey, sting like bumblebee. It's a summertime here in the atmosphere. I'm a lover, a tire on the clothes that she wear. Some of them a bun up them tires, some of them a draw don't care. Where well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair, taking care of her career so tell the world beware, 'cause it's a brand new selection for your musical era. We say we we want, we say what we need. my letter she looked at me and gave me a grin I'm enough for her a drink and she said juice and gin And as I whispered in her ear I asked her how you doing Where was it that I reside and I told her Brooklyn Atmosphere filled with romance eyes were sparkling Just her voice and what she said I let my poor head spin I got muffin shoggy now with a musical swing I just say pretty little man sexy as can Be sweet as on this sting like bumblebee I is a say pretty little woman, sexy as can Be sweet as on this sting like bumblebee And you got women on your mind I'm gonna drive and ride and see now what I can find Now if a daddy's bed take a ride for a meal And if a daddy's poor just do what you feel It's pretty down the lane And even though this kid's living in 25 And when the sun goes down, I'll make it with my baby What was that? Pretty little woman, sexy as can be It's a pretty little woman, sexy as can It's sweet as a honey, like bumblebee It's a summertime I'm here in the atmosphere I'm a lover, attire on and the clothes that she wear Some of them have undone, them tired. Some of them have drag, don't care Well, some of them are shined up Some of wax up, not a sign of smear And I'll be rolling in my crystals That the girls, them stare This is shaggy and raving as the ultimate pair Taking care of our careers So tell the world, beware Cause it's a brand new selection For your musical era In the summertime. In the cemetery De drie op een rij van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer. Ja, de, de drie drie Van Fred Heij. Ja, heerlijk hoor. He. En, uh, we begonnen natuurlijk met. Uh, Elvis Presley natuurlijk. En. Uh, daarna Shaggy. En daarna Mac en Katie Kisoen. Met Love in the Blue. Dit is het laatste plaatje: Kaarslicht in en rode wijn van Marco de Hollander. Jij stond daar alleen. Ik zag al meteen dat jij steeds keek naar mij.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 Ja, er is weer een tijd van komen, een tijd van gaan, een tijd van gaan is gekomen. Ja, gezellig was het. En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. Ja, de rode wijn. Lekker hoor, de pinkste weekend. Hier 2025 natuurlijk. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Kijken, ja, dat ging helemaal niet goed. Ja, de camera is waarschijnlijk stuk. Nou ja, dat komt helemaal weer goed. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, tot dan. Een goed weekend. Geniet van elkaar en uh, zijn nog op elkaar. Tot dan. Bye, bye. jij bent mijn hart Kaars, en rode wijn. Wil in je armen zijn. Dansen. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.